Krijg je NOS-journaal. Partijen in weer houden op het mislukken van de formatiegesprekken. Gisteren liepen de gesprekken spaak tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks na twee maanden onderhandelen. PVDA leider Ascher vindt het voorbarig om nu al te zeggen of zijn partij weer in beeld komt. Hij wil eerst weten wat er is misgegaan. En NSP-leider Roemen wil dat er nu wordt ingezet op een centrum kabinet zonder de VVD. Zo'n kabinet zou uit zes partijen moeten bestaan: SP, CDA, D66, GroenLinks, PVDA en ChristenUnie. Facebook overtreedt de Nederlandse privacywetgeving. Het bedrijf gebruikt gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Zo werden er advertenties getoond op basis van informatie over de seksuele geaardheid. En daarmee is Facebook inmiddels gestopt. De privacywaakhond bekijkt nog of Facebook ook is gestopt met andere overtredingen. Facebook is niet eens met de conclusies van de autoriteit. Maar is wel blij dat bepaalde problemen zijn opgelost. Door een nieuwe organisatie bij Blokker Holding verdwijnen er 1900 banen. Het bedrijf doet Intertoys, Bart Smit, Xenos, Big Bazaar en Lim Bakker in de verkoop en concentreert zich helemaal op Blokker, de winkelketen in huishoudelijke artikelen. In een toelichting staat dat consumenten steeds hogere eisen stellen en dat winkelbedrijven zich voortdurend moeten vernieuwen om interessant te blijven. Het afstoten van de woon- en speelgoedwinkels is nodig om snel, wendbaar en slagvaardig te opereren. De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 3,4% gegroeid. Dat is de sterkste groei in negen jaar. Bedrijven investeerden meer en de consumenten gaven meer uit. Meer mensen hebben werk en dat zorgt voor meer inkomen en meer bestedingen. Het weer, wolkenvelden, vanochtend ook al wat zon. In de loop van de middag op veel meer plaatsen zon. In het noorden en oosten kans op een bui door 22 tot 25 graden. Morgen zomers, 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler.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 En de volgende formatie is onder andere bekend van Het Ding uit 1950, een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met die van stunts werd het mysterie van het Ding nu precies uh, kon zijn. Levendig houden. De Nederlandse tekst was van Dick van der Meer en Jan de Klerk. Ook naar de spelden in 1951, gezongen door de zevenjarige toen, Helentje van Kapelle. En ook uh, High Noon. En uh, als in Holland de sneeuwvlokjes uh, bloeien.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 Mond. Ze had een wipneus en een kerse mond. Hij wangen als twee appeltjes rond.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 vermere la la la la la la la la la la la la We moeten lief zijn voor elkaar, de nieuwste dans is de pastella. de hit van het jaar.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 The чисто writers Ende ses af ema sert …… oyuren Laborator the geen Het is dus maar nu af aan. Het pad vol bier gedaan. En al klinkt dat gekker, maar hij vond dat lekker. Hij was uit het pad, kuif niet meer weg te slaan. Pa wil niet uit het pad. Maar die is in zat. Dat duurt al een jaar. Dat is te veel voor haar. Pa roept uit het pad. De nacht oh, oh, oh, oh. Op doktersattest ah, ah, ah, ah. Het bier dat is weer wijst En een jaartje later Dan weer de psychiater Weet je wat hij zei Brengt u er rustig bij, u hoeft niet zich niet te schamen Voortaan gaat u samen, gezalig in het pad Lekker zij aan zij, is samen in het pad Dagelijk zijn ze zat Dat duurt al een jaar En het staat zo raar Pa wil niet uit pad Ma pa wil niet uit voor allebei. En voor de brouwerij. Ja, dat waren Johnny en Rijk met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 De uitvoertsceremonie vond plaats in de Schouwburg de Meersen in Hoofddorp. En zijn as werd uitgestrooid bij het crematorium Westgaarden in Amsterdam. U hoort hem nu, Eric Christiani, met Valderie Valdera. Een frisse ochtendwandeling, dat is mijn liefste wens. En als ik dan mijn liedjes zing, ben ik de rijkste man.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 Van tijd tot tijd Al zingende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 We samen verder langs het strand en als een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 what the leg leven begon bij je ontwaken: handel en zaken, humor en gein. Dat was de ons bron. En had je een dag eens geen mazzel gehad.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 Vrijdagavond, koegel met peren. Wie dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in, en het droom is een ogen. Fluistert hij. Voor de hele mispogen, mazelenbroge. Voor de hele mispogen, mazelenbroge. Hou je echt nog van mij, Nou toch, wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schreef je me nog een rockin'belief sinds je naar dat Amerika ging? Want je zei dat ik. is so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 Van mij raken we lief. Of is nu al je liefde voorbij? Heus, ik twijfel nou toch. We een beetje hulp. is zo eenzaam op de voet. They